In de VS blijft de abortuspil Mifepristone Pristone voorlopig beschikbaar, heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Een federale rechter legde eerder deze maand een verbod op in een zaak die was aangespannen door anti-abortusbewegingen. Volgens hen was bij de goedkeuring van de pil niet goed gekeken naar de veiligheidsrisico's. Het Hoge Rechtshof heeft het verbod op de pil nu geblokkeerd. In Frankrijk is na 43 jaar iemand veroordeeld voor een bomaanslag op een synagoge in Parijs, waarbij vier mensen omkwamen. Volgens de rechter is de dader een man die nu hoogleraar sociologie is in Canada en heeft een Palestijnse achtergrond. De man werd eerder vrijgelaten bij gebrek aan bewijs, maar de zaak is onlangs heropend. De marechaussee heeft gisteravond op het treinstation van Schiphol zeven jongeren uit een trein gehaald en gefouilleerd. Het gebeurde na een melding van treinreizigers. Bij een van de jongeren werd een nepwapen gevonden. Hij is aangehouden. De uitgever van een Duits roddelblad heeft de familie van Michael Schumacher excuses aangeboden. Aanleiding is een nep-interview met de oud-coureur. Dat was gemaakt met kunstmatige intelligentie. Dat stond in kleine letters onderaan. De hoofdredacteur van het blad is ontslagen. De VS zal oud-president Toledo van Peru waarschijnlijk binnen een paar dagen uitleveren aan zijn thuisland. Daar wordt de 77-jarige verdacht van corruptie. Deze week mislukte ook zijn laatste poging om uitlevering te voorkomen. Het weer. Het is een graad of 7 en er kan wat mist ontstaan. In de ochtend af en toe zon, in de middag vanuit het zuiden regen. Het wordt 13 graden aan zee en 19 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Such harmony It's time I live my life on my own I guess it's just what I must do Don't, don't you want me? You know I can't believe it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 Mag ik met je meegaan, dan zijn we samen eenzaam Oh recadela, oh Leila, yeah.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 Kopen in de winkel Dat kan je niet kopen In de shoppa Dit is die echte, echte, echte Met Maroppa Zag het in het Amschoon Op weer op Dat kan je niet kopen In de, de shoppa De shoppa biedt in winkel nergens niet af was met René aan de Charonnee, hartje Amsterdam ja, heel... Een paar biertjes op, we waren al een tijdje lam ja, Ik vraag me net af, hoe zal ik naar huis toe gaan? Daar komt de je... zoon in die allernieuwste Mary aan En weet je wat die zei? Dat kan je niet kopen in de winkel Dat is die, die echte, echte, echte gooide ding Ben je single? Dat kan je niet kopen in de winkel. Dat kan je niet kopen in de shoppa. Dit is die echte, echte, echte let maar oppa. Vraag het in weer of Europa. Dat kan je niet kopen in de shoppa. Nee, zeggen ze. Dat gaat niet.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 Daar zijn je niet kopen in de winkel. Dat kan je niet kopen in de shop. Het is die echt, echt, echt, leg maar op. Sacrifice For our children To see a much Better life Cause all our hopes And dreams Depend on what's In their minds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 my life Zingen ze op mijn naam? Zingen ze op mijn naam? Ik kom van een jaar. En ik geen van die deur? Ik word je ik word deur, ik word deur. Ik wil het wel, ik word bij Ik word deur. Ik over ons, ja, Zes, ja. Geef ze iets om, weer te praten, om te praten, over Die geloofde in de dream. Ik weet nog hoe we startten op de bodem. Ja, we waren 17. Ik heb alles in een visie gezien. Een van mij bestond er geen misschien. Die slaat ze vader over ons nee. Ja, die mannen Die doen ons nu. Nee. Ja, nah, ik maak heel de game kapot nu. Nee. Ja, nah, alle roddels die zijn. Turns off for nothing